een Klomp met het NOS-journaal. In Brussel naar het Beursplein gekomen. Om twee uur zou daar de mars tegen de angst beginnen, maar die is afgelast... omdat er niet voldoende politie kon worden vrijgemaakt om de tocht te beveiligen. Bij het plein in Brussel staan enkele legertrucks opgesteld. Ondertussen is de gemeente bezig met het veiligstellen van de rouwbetuigingen... die zijn achtergelaten op het Beursplein. Medewerkers van het Stadsarchief proberen zoveel mogelijk mee te nemen... voordat de regen alles wegspoelt.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 Het weer nog, zon, maar ook een bui, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgen wisselvallig, met in het binnenland reukwinden en aan zee mogelijk storm. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 Surprising that we're here with no fear and give up uprising. Gonna blend in with the bullies and the bureaucrats Arrows pierce like lightning Chopper sound like thunderclap Never will you stand We gon' lay you down Debonate and dapper kids coming in to take the town Try to restrain us Even though you trained us We're better than you are Now we're gonna make you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 But I don't know Zo, welkom terug bij Zandvoort op zondag, of Zandvoort op uh, dinsdagmorgen. Als je naar de radio luistert uh, Albert-Jan. Elke dinsdagmorgen te horen tussen 8 en 11 uur bij CFM. Dat is gewoon goedemorgen en alles goedemiddag Zandvoort. Het tweede uur met daarin de volgende onderwerpen. Ja, en terwijl er natuurlijk uh, volop gereest wordt op het circuitpark Zandvoort... tijdens de tweede dag van de paasraces. U bent natuurlijk altijd gewend dat het op uh, zaterdag en maandag was. Maar gisteren, onze collega Ter Plaatse, Willem van Densen... heeft ons uitgelegd waarom het vandaag op een zaterdag en zondag was. Nou, er is genoeg racegeweld vanmiddag te bekijken. En het is allemaal vrij toegankelijk. Dus u bent van harte welkom om daar eens even, rondje, om daar eens even te gaan kijken. Want er zijn er toch een paar hele mooie klasses... die vanmiddag vanaf 1 uur de races zijn begonnen. En het gaat nog door tot een uur of zes. Waaronder de Supersports, de zakers, de Sports, SLK's... de Tourwagens, BMW 318 en de BMW... E30-serie. Dus volop vol, vol racegeweld op het circuitpark Zandvoort. Dus als je aan het wandelen bent en u loopt langs het circuit... schroom niet, ga eens even lekker kijken naar laagdrempelige raceklasses... op het circuitpark Zandvoort. En als je live wilt kijken, even via de CFM-app. Ja, kan ook. De pitcam. Uh, de pitcam. Hij moet wel een goede telefoon ja. hebben. Ja, uh, open, <laughs> Goed. Uh, uiteraard, rond de klok van half vier is het tijd voor de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand, want dan kunt u even meeschrijven. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Verder volgen wij voor u de wielerklassieker Gent wevelgem die vanmorgen om half twaalf gestart is. En we kijken voor u naar het hockey en wel de European Hockey League... waar momenteel Kampong tegen Rot-Wijs Köln speelt... De tussenstand daar is 2 tegen 0. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. En nou ook heel veel uh, lekkere muziek. En heb jij nog een uh, verzoekplaats? Laat het ons even weten. En doe dat even via de WhatsApp van Albert Jan, als je die hebt. En anders uh, kan het via de Facebook-site van uh, ZFM, ZFM Zandvoort. Of gewoon even bellen naar de studio 5730393. Shooting stars in midnight <middels> park. Tell to me But you're in tune Gingen we terug naar de jaren tachtig? Toen werd er zoveel lekkere muziek gemaakt, hè? Waaronder inderdaad deze single Down to Earth. Ja, je zou maar naar Spanje toe gaan, hè? Gewoon uh, van de wijk. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, oude jong. Ach ja. Heerlijk. Nou, geniet ervan, jongen. Hè? Gaan we doen, gaan we doen. Ik ga een plaatje voor jou draaien. Hier is Bluff in de Counter Cross en Holiday in Spain.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 Waar is die bluf nou gemaakt? weg de Dasberg Bluffweg. <laughs> je hoorde dus heel van de Counting Crows en Holiday in Spain. Omdat jij naar Spanje gaat, eh, albert -Jan. Ja, nee, klopt. En neem je voldoende schoenen mee. Want je schoenen <laughs> zijn gejat. Ja, hè? Ja, ja, ja, ja, dus ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dan weet je het daar maar vast. Inderdaad, uh, Holiday in Spain. Dus we moeten even mis op de radio. Ja, anderhalf week, hoor. Anderhalf week, ja, oké. Okay. Dan ben ik er weer. Dan Helemaal niet. goed. Maar het, is, het, is werk, het is een werk anderhalve week. Hè? Want het is toch wel een beetje mantelzorg wat ik daar ga doen. Dus onderschat dat niet hoor. Maar nee. tussendoor, tussendoor heb ik nog wel genoeg ruimte... <laughs> om inderdaad het vakantiegevoel uh, hoog te houden. Goed, terug naar de realiteit. Terug naar uh, voetbal. En wel, uh, aanstaande dinsdag is er de vriendschappelijke Interland... Engeland, uh, Nederland... En Engeland gaat Johan Cruijff groots eren. Het Engelse, de Engelse voetbalbond gaat Johan Cruijff zo mogelijk een nog groter eerbetoon geven dan Nederland tijdens de vriendschappelijke Interland Engeland-Nederland in het Wembley Stadion aanstaande dinsdag. De Engelsen verwachten een volgepakt Wembley Stadion in Londen en willen dat vanaf de 14e minuut oplichten met grote beeldtenissen van Johan Cruijff. In overleg met de KNVB wordt de wedstrijd op verzoek van Nederland... niet opnieuw stilgelegd in de 14e minuut... maar zal er wel een 60 seconden lang applaus losbarsten... onder de 80.000 toeschouwers. Ook bij de entree van het Wembley zullen er herinneringen aan Johan Cruijff zijn. Op vele manieren heeft Wembley altijd iets magisch gehad voor Johan Cruijff. Hij won er in 1971 de Europacup met Ajax... door Panitinaikos met 2-0 te verslaan. Later veroverde hij, veroverde hij als trainer... De Europacup in hetzelfde stadion, ook met Barcelona... dankzij de beroemde vrije trap van Ronald Koeman. In 1996 zag hij ook nog eens zijn zoon Jordi... in het Nederlands elftal tegen Engeland op Wembley spelen... tijdens het EK van 1996. Voor de Engelse voetbalpubliek staat Kruif... hoewel hij nooit uitkwam voor een Engelse club als wereldster op ongekende hoogte. Miljoenen Britten, onder wie ve vele voetbaliconen... zijn hem dankbaar voor de manier waarop hij het voetbal... in de jaren 60 en 70 in vele opzichten heeft veranderd. Dus aanstaande dinsdag een luid 60 seconden langdurend applaus... van 80.000 toeschouwers. Dat wow. wordt een imponerend moment worden. Aanstaande dinsdagavond, Engeland, Nederland. Dankjewel, Albert Jan. Tot zover weer het uh, voetbalnieuws. En natuurlijk het nieuws over Johan Cruijff.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 leuk okay, hè, je hoorde de, de ziel van Gerspado en zijn dat allemaal bij ZFM. Ja, nou we moesten eigenlijk wat instarten, maar ja, het in gebeurt iets. Doe het gewoon even zo. A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 Euch zei het all I know. Oh, sad soul. Sad soul. Lekker meedansen met deze single van Mike Posner. Jullie I took a pil in Ibiza. Ja, je kan een pilletje eten, maar je kan ook wat anders gaan eten... even lekker gezellig naar een restaurantje toe. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Of heerlijk, heerlijk binnenkort culinair Rondje Zandvoort op het strand. Want na het succes van culinair Rondje Zandvoort... organiseert Christy Gansner van Wijn aan Zee... voor de tweede keer een Zandvoortse wijn- en spijswandeling. Dit keer op het mooie Zandvoortse strand. Het Culinaire Rondje strand is op zondagmiddag 17 april... Zandvoort heeft maar liefst 35 strandpaviljoens... en dit is een leuke gelegenheid om met acht van hen kennis te maken... in combinatie met een frisse wandeling. Bij elk strandpaviljoen ontvangt u een gerechtje en een bijpassende wijn. Ergens vrijblijvend binnenstappen was nog nooit zo gemakkelijk... en kan voor leuke verrassingen zorgen. De deelnamekaart kost 49,50 euro... en is verkrijgbaar bij de deelnemende strandpaviljoens... het VVV Zandvoort of via www.wijnaanzee.net. Www op de kaart, met routebeschrijving, staat aangegeven... bij welk paviljoen u om 12 uur mag starten. U loopt vervolgens met uw eigen gezelschap... en in eigen tempo de route langs de acht deelnemende strandpaviljoens. De paviljoens serveren op, op verzoek ook een vegetarische variant. Dit kunt u aangeven bij de aanschaf van de kaarten, al dus Gansner. De deelnemende strandpaviljoens zijn... Buddha Beach, Plazant, Mango's Beach Bar, Havana aan Zee, Ayuma... Tijn Akersloot, Meijer aan Zee en Jeroen... Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Wijn aan Zee. Of anders even op www.wijnaanzee.n.net. Dus op 17 april, heerlijk culinair rondje Strand Zandvoort. Oké, het ken je net, hè? Zee.net daar vind je de laatste informatie over dit geweldig evenement wat eraan gaat komen. Meer muziek bij CFM, wat lekker zeg. Oh, hier is een echte gouden ouwe. Hij kraakt gewoon die plaat, dat hoor ik, dat hoor ik. Hier is Robert Holmes en hem. Over by the window, there's a pack of cigarettes. Not my brand, you understand sometimes.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 Zo'n gauwauw op de zondag bij CFM. Je de Robert Holmes en him. Nou, het is bijna half vier. Heb je groot stapel voor je of niet? Nee, nee, nee. Het valt mee. Het valt mee, maar er staat wel in ieder geval garant voor veel activiteiten. De evenementagenda. Allereerst, je kunt vanmiddag nog gratis naar het circuitpark Zandvoort... om daar tot ruim na vijven te genieten van de tweede dag van de paasraces. En er wordt nog van allerlei manches verreden... Maar nu kunt u in ieder geval gezellig even het, het circuitpark opwandelen... en naar uh, laagdrempelige uh, raceklasses te kijken. En anders kunt u nou altijd nog tot 8 mei zelfs... tot naar de overzichtstentoonstelling van Frans Molenaar. En dat is in het Zandvoorts Museum. Frans Molenaar groeide op in Zandvoort. Via zijn vader kwam hij in de modewereld terecht. Hij vond de naam Molenaar in eerste instantie niet chic genoeg... voor een internationale ontwerper. In Zandvoort uh, heette namelijk alle visboeren Molenaar, zei hij ooit. <laughs> Hij besloot toch uiteindelijk om zich in Nederland te vestigen en dankzij zijn royale lening opende hij in 1967 zijn eigen couturierhuis in de Amsterdamse Van Baarlenstraat. Nog tot 8 mei de overzichtstentoonstelling Frans Molenaar in het Zandvoortsmuseum. Meer informatie over deze expositie en over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum kunt u natuurlijk nakijken op de website www.zandvoortsmuseum.nl www en uh, vanmiddag bent u ook van harte welkom uh, in de, tijdens de stichting Studio Anthony... aan de Oosterparkstraat 44 in Zandvoort. Want dan is het weer tijd voor muziek op de zondagmiddag van 4 tot 6 uur. Iedere laatste zondagmiddag van de maand bent u van harte welkom... op de muziekdag van Studio Anthony. Zang met piano begeleiding. gezellig in een kleine ambiance. Geen mooie einde van een heerlijke zondag, dan luisteren naar mooie muziek. En dat is dan in Stichting Anthony, zoals gezegd, aan Oosterparkstraat 44. En ook is er nog tijd voor een paasborrel met live muziek. En dat is vanmiddag in het Wapen van Zandvoort vanaf vijf uur... voor de paasborrel met live muziek verzorgd door Michael Knubbe. Michael speelt en zingt zijn heerlijke pop, gospel, country en sing-along songs. Dat is een gratis entree. Meer informatie over deze paasboren met live muziek kunt u uiteraard terugvinden op de website van Het Wapen van Zandvoort. Vanaf 4, 5 uur, zoals gezegd. Dan, op 1 april, het is geen grapje, is het tijd voor de opening voor de kinderkunstlijn in Zandvoort. Ieder jaar weer een vrolijk gezicht in de etalages in het centrum van Zandvoort. De kinderkunstenaars hebben ook dit jaar theorieles op school gehad en zijn daarna gaan schilderen op de zolder van het museum. Het thema dit jaar is Oud Zandvoort. Er zijn kunstwerken over bijvoorbeeld hun dromen over de winkels in het centrum, de watertoren, de Dorsmanschuur... En dat allemaal vermengd met kinderfantasie. En dat ziet er allemaal heel vrij uit. Dus de officiële opening op 1 april om 2 uur. En dat vindt plaats in Theaterkrocht, Krocht 41 al hier. Dan, dit ene racegeweld is nog bezig terwijl het andere zich alweer aankondigt. Want tussen 2, op 2 en 3 april is het weer tijd voor de Auto Max Street Power. Ook in 2016 is de Automax Street Power weer terug op, het, op de kalender. En dat is dus 2 en 3 april. Het wordt weer genieten van Toyota Tires Time Attack Street Legal Drag Races op de 402 meter driftshows en volle show per Automax Street Power staat nu gepland als een uh, indien de Eurotrack Time Attack Challenge dat weekend ook gaat plaatsvinden. Dat allemaal op 2 en 3 april, uiteraard op het circuitpark Zandvoort. Tot zover. En wil je de evenementen nalezen? Dat kan via de ZFM app. Download hem dan nu in de Play Store, App Store of Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort. Je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Je kan de evenementen nalezen. Je kan luisteren naar ZFM, kijken naar ZFM. Te veel om op te noemen. Dat allemaal via de eigen app van ZFM, de ZFM app. En uh, ja, we gaan weer een uh, lekkere, zonnige plaat voor je draaien. Hier is UB40 en Food for Todd. Ik My hands and knees Rehearsing my pretty Please Climb the highest mountain If I were sorry Shout it from the top Swim underwater Until my lungs Exploded Walking to the fire If I were sorry I'd run a thousand miles Wouldn't stop until I dropped Wouldn't take the breaks Breathe until I Got close enough Then I'd do it all again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 in the post office to swim across the ocean. If I were sorry, I'd take it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 Frans, uh, Albert-Jan. Een toektypeu, hè? Ja, nou, dit is Frans. Oh. Ja. <laughs> ik denk, misschien ken je hem wel. <laughs> dit was uh, de single If I Were Sorry. Ja, ik krijg het horen dat we even sportief gaan doen, uh, Albert-Jan. Nou, Wij het... gaan waterpoloen. Ja, maar <laughs> helaas een deceptie voor de waterpolo-dames. Tijdens het EK waren ze nog uh, in de finale een verdienstelijk tweede geworden. Alleen de eerste plaats gaf rechtstreeks plaatsing voor de Olympische Spelen. Dus ze konden zich eh, tijdens het OKT, wat nu verspeeld wordt... nog plaatsen voor de uh, Olympische Spelen. Maar het is, is uh, niet gelukt. Het is een drama voor de Nederlandse waterspolo's, dames. De ploeg van Arno Havinga is er gisteren in eigen land niet ingeslaagd... om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. In de kwartfinale van de Olympische uh, kwalificatietoernooi in Gouda... werd met 10-7 verloren van Spanje. Mm -hmm. Een dramatisch begin werd de ploeg uiteindelijk fataal... al maakten de vrouwen het nog wel even spannend. Oranje keek al snel tegen een 4-0 achterstand aan en leek volledig kansloos. Het team slaagde er nog in om van 8-3 terug te komen tot 8-7... maar in de slotfase liepen de Spaanse vrouwen nog uit tot 10-7... en was de Olympische droom voor de dames over. Vier jaar geleden waren de dames ook niet aanwezig in Londen. In 2008 veroverde Oranje onder leiding van Robin van Galen nog de Olympische titel. Dus een deceptie voor de Nederlandse waterspolo-dames. Ja, dat is niet leuk. Dat is niet leuk. En ik zou je aanraden, Albert-Jan... als je aankomende woensdag naar Spanje gaat... niet zeggen dat je uit Nederland komt. <laughs> Jawel. Nee. nee, nee, nee, nee. Nou ja, misschien ook wel. Ja, wel. Ja, dan zijn ze heel lief voor je. Ja. Dat kan ook natuurlijk. Want daar is Albert-Jan uit Nederland. Daar zijn we heel aardig voor. <laughs> we gaan weer lekker de muziek voor je draaien. Weer zo'n gouden oude van Irene Kera. Aan de tolweg Tina, Salvoort, een hele goede middag. Welkom bij Salvoort op zondag. Het stondje schijnt lekker buiten. Het is behoorlijk druk zo, eerste paasdag, Albert Jan. Dat is toch ook, dan moet je eruit. Het ziet zwart van de mens uit. En morgen moet je naar de Meubelboulevard. Ja, oh ja, gaan we meubelen. Daar hebben wij ook tijd voor, hè? Morgen. Het wordt toch slecht weer. dat is waar. Het is gewoon gezellig met z'n allen naar de Meubelboulevard. Zandvoort lopen. Nou, ik dacht het niet, hè? Nee, dat gaat hem niet worden, hoor. Wow. Wat gaan wij doen dan. Ja, daar weet ik ja, nog niet. Daar komen we vast <laughs> en zeker wel uit. ...zit ik te denken, Albert-Jan, waar zij toch al redelijk op leeftijd. <laughs> en toch vinden we wel lekker, hè? Deze CEO van Major Laser. je it up. Even lekker meegedast. Oh, heerlijk. Zo op een uh, zondagmiddag, eerste paasdag 2016. Ja, terwijl uh, jij de, de speech houdt... ...is, uh, is het uh, nu tijdens de Olympische Europa Hockey League... ...tussen Kampong en Roodwijs-Kullen in de derde ronde... Uh, ...momenteel uitgelopen naar een 5-1 voorsprong. Ze hebben uh, de Roadwise Kuln, kunnen ze dus ook weer aan hun zegenkar binden. Maar wat, uh, wat ook gaat veranderen in Zandvoort is de kermis. Want de kermis wordt dit jaar gehouden op het circuitpark Zandvoort. Het college van BMW van Zandvoort heeft besloten om de kermis toe te staan... ...op het parkeerterrein van het circuitpark Zandvoort. Deze zal van dinsdag 19 tot en met zondag 24 juni plaatsvinden. De afgelopen jaren was de kermis op het Badhuisplein en de boulevard de Fauvage. Na evaluatie van de kermis is samen met een aantal omwonenden de kermisexploitant en de gemeente onderzocht of er een alternatief evenement op deze toeristische locatie kon blijven bestaan. Op zo een wijze dat overlast voor omwonenden zou worden beperkt. Hieruit is het Kids Fun Park ontstaan dat afgelopen jaar bij wijze van proef op het Badhuisplein heeft gestaan. In het najaar van 2015 is de Kids Fun Park geëvalueerd. Met de uitkomsten daarvan is de gemeente met verschillende kermisexploitanten in overleg gegaan om de mogelijkheden te bekijken. Daarbij heeft een nieuwe, een nieuwe exploitant voorgesteld om dit jaar een kermis te organiseren op het parkeerterrein van het circuitpark Zandvoort. Daaraan heeft het college van BMW onlangs goedkeuring verleend. De afgelopen jaren heeft de kermis op draagvlak kunnen rekenen binnen het gemeentelijke bestuur en ondernemend Zandvoort. Het behouden van de jaarlijkse zomerkermis is dan ook wenselijk. Om de kermis op het circuit onder de aandacht te brengen komt er een week voorafgaand en tijdens de kermis één attractie op het Badhuisplein. Dit wordt waarschijnlijk een nostalgische draaimolen. Bovendien komt er een toeristentreintje... dat bezoekers van het centrum van het uh, Zandvoort... naar het circuitpark Zandvoort heen en terug kan brengen. Dus of van 19 tot en met 24 juni 2016... de kermis op het circuitpark Zandvoort. Fijn dat er kermis blijft. De haren, blauwe ogen, uit een sprookjesboek geslopen... kwam ze voor mijn ruitje staan en zei... Een van vijf gulden voor de film van vanavond. Ik vroeg waarom ga je niet met mij.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 Wat wil je doen? Ik je dat ze dat zijn. Nou, ik, heb, je, heb je wat? Ja, heb je wat? Moet, ik, wat? Ik, moet je wat? Het heeft alles met zeilen te maken. Oké, okay. Dat vind ik wel leuk. Ja, nee, is goed. Want bij Watersportvereniging Zandvoort, WVZ, start eind mei de cursus Katamaran Jeugdzeilen. Dit jaar alweer voor de vijfde seizoen. Speciaal voor de jeugd van 12 tot 17 jaar heeft de Watersportvereniging deze zeilcursus opgezet. Dus wat dat betreft, ik zou me aanmelden... als je tussen 12 en 17 was voor deze katamaran. jeugdzeilen bij de watersportvereniging in Zandvoort. En de cursus nogmaals, start eind mei. Dus nog ruimte tijd om je daarvoor op te geven. Oké, okay, tot zover dus. Jawel. We hadden het er net over, Albert uh, Jan. Hier is hij dan, de single van de Kings.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 ZANG Now I'm sitting here Live so pleasantly Live Aankomen. Het is summertime. Oeh, lekker. Het gevoel heb ik al. Het gevoel heb ik ook, gevoel ook al een klein beetje. Al. Ja. Je hoorde de zingel van de Kings en de Sunny Afternoon. Nou, we gaan opletten. Nieuws en weer van 4 uur. En daarna zijn we er nog een uur lang met Salford op zondag. Salford, een hele goede eerste paasdag toegewenst. En blijf le lekker luisteren naar CFM met nu de zing van Omi. She stays strong